Ja. Carolijn Barry met het NOS Journaal. Ondernemersclubs VNO-NCW en MKB Nederland... vinden de nieuwe horeca-maatregelen van het kabinet te ver gaan. Het lijkt op schieten met een kanon op een mug, schrijven de organisaties... omdat vaststaat dat de meeste besmettingen in de privésfeer plaatsvinden. En als je horecabezoek beperkt... neemt het risico op feestjes achter de voordeur alleen maar toe... zeggen de organisaties. Ze vinden dat het kabinet haast moet maken met sneltests... en meer testcapaciteit. Een belangrijke brandhaard van het virus zijn studentenhuizen, zeggen premier Rutte en minister De Jonge. Daarom komen er gerichte campagnes om verspreiding in de studentensteden beter aan te pakken. Niet alle studenten doen het volgens Rutte fout. Het probleem is volgens hem het cafébezoek van deze groep. De gemeente Amsterdam sluit s'nachts parken af om illegale feesten tegen te gaan. Verder gaan Amsterdam en Rotterdam bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden... op bepaalde momenten van de dag alleen openstellen voor ouderen... en mensen met een minder goede gezondheid. De gemeente Rotterdam gaat extra controleren op de naleving van de coronamaatregelen. Daarnaast moeten afhaalrestaurants uiterlijk om twee uur s'nachts sluiten. De belangenbehartiger van het basisonderwijs, de PO-raad, is blij met het besluit van het kabinet om kinderen onder de 13 jaar met milde klachten niet meer te laten testen. Volgens de PO-raad kwam door het eerdere testbeleid de continuïteit van het basisonderwijs in de knel. Verder kunnen kinderen met een snotneus weer naar school en er komt ook een informatiecampagne voor jongeren. Jan Smeets stopt als festivaldirecteur van Pinkpop. In een afscheidsbrief op de site van het Limburgse muziekfestival schrijft Smeets dat corona hem parten heeft gespeeld. Hij kampt de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Het vaste team van Smeets gaat door met de organisatie van Pinkpop. Zelf blijft hij betrokken als adviseur. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 6 tot 12 graden. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Wie weet, wordt jouw plan binnenkort werkelijkheid. Ga snel naar awb.nl/slash helpt. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Welkom bij het tweede uur See it sessions Met nu, de JJK in de mix. You We'll <laughs> be Oh yeah! Can you feel it? DJ JK! Not stop in de mix op jouw CFM stand voor it in the house! Tot aan 11 uur is het DJ JK! Ik ben op het werk, op het werk, I was gonna look like this. Met via de Wilson Steel, de one and only DJJK. Het is een 9 en 10 heb je, de one and only DJ The Old City met nieuw. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.